Zijn echtgenoten en meerdere broers en zussen steunen het beëindigen van de behandeling. Maar de streng gelovige ouders van Lambert zijn daar fel op tegen. Zij voerden een jarenlange juridische strijd om dat te verhinderen.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 In Goudswaard, Zuid-Holland, is een illegale sigarettenfabriek opgerold. De politie ontdekte de fabriek na tips van buurtbewoners. Er is een man van 39 en een vrouw van 26 opgepakt. In de loods stonden meer dan 17.000 kilo aan tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. En ook waren er tien slaapplekken ingericht. Volgens de Fiat loopt de schatkist jaarlijks vele miljoenen mis aan accijns en btw door de illegale sigarettenhandel.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van... De Jumbo-race-dagen. Driven bij Max Verstappen. Dit is... Oh, she's sweet but a, psycho, a little bit psycho.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 Nou, ik denk dat er vast wel mensen luisteren. in voor die uh, wat kinderen hebben. Die denken, nou, die mogen aan de bak. Ja. ja. <laughs> Kom je achter je computer, computer vandaan. En ga gewoon lekker naar het circuit. En ga daar werken. Ja, zeker. De horeca staat altijd heel goed op je cv. Ook als je later nog wat anders gaat doen. En, uh, en als daar dan ook nog circuit Zandvoort bij staat. Nou, dan uh, zie ik een mooie toekomst voor je. Een keer extra, een pluspunt. Goed.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 Het is eigenlijk heel breed. En mensen denken natuurlijk bij Marine alleen maar aan water. Maar dat is dus niet zo. En, uh, nou ja, op onderwater, bovenwater en op de grens van land en water doen wij ons ding. Maar uh, ja, mijn collega van de landmacht, uh, wat ook natuurlijk een defensieonderdeel is. Uh, volledig op land georiënteerd. Maar die hebben dezelfde uitdagingen. We switchen meteen even door naar Buddy. Ja, Buddy, we gaan even bij jou uh, praten, nu, met jou praten. Uh, uh, zijn jullie niet een beetje aan het concurreren nu uh, om mensen nee, binnen we. te halen? We eigenlijk zien. Nou, mensen die wij zoeken, wij zoeken gewoon mensen voor defensie. In Defensie, ja, IV krijgsmachtdelen. delen. De marine en landmacht zijn maken daar deel van. Er zijn gewoon collega's van elkaar. Ja. Ik, uh, als ik iemand binnen kan halen, en hij of zij zegt: maar ja, ik wil graag bij de marine uh, sleutel en Dus ja, Wie ben ik om hem of haar dan iets anders aan te smeren? Of aan te bieden, laten we het zo zeggen. Ja. Ja, dan uh, breng ik de juiste contacten. En,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 Het probleem is, wij kunnen moeilijk concurreren met het burgerbedrijfsleven. Dus wij moeten nu op andere manieren, zoals de studiedeal bijvoorbeeld, moeten wij nu mensen ja, euh, lekker maken voor Defensie. En kom bij ons euh, een studie doen, werken bij ons, doe wat levenservaring bij ons opdoen, wat discipline leren, euh, teamspelen zijn. Ja. en Mooie competenties ook straks voor de burgerbedrijfsleven. Gebruik Defensie als een springplank voor straks.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 militaire functies. Dus daar kun je ook naar gaan kijken. En mili niet militaire functies die worden ook uitgezonden naar het buitenland. Nee, die worden niet uitgezonden. Dus dat is voor heel veel mensen is dat een heel pluspunt. En want dat soort het van ja, wil ik wel uitgezonden worden? Nou doet u dat niet, niet militaire functies wordt u niet uitgezonden. Ja, ik zou dat bijvoorbeeld weer wel willen. Dan Als dan ik in de ICT zou zitten. <laughs> dan moet je een andere keuze maken. Toch? Juist, um. Iedereen heeft die eigen keuze.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 in de bed liggen. Dat hebben de mannen niet hoor. Oh nee, ik nou al, ook niet sommigen. Maakt niet uit. We schakelen ook even naar, naar Mark, want jij bent uh, in deze uh, reservist, heb ik begrepen. Dat staat tenminste op jouw uh, uh, embleem. Ja, dat klopt. Wij ondersteunen onze fulltime beroepscollega's. Uh, zowel uh, bij de taken die ze zelf uitvoeren, maar ook taakstellingen die gewoon uh, kortdurend uh, noodzakelijk zijn bij Defensie. En je zat eerst bij Defensie, ben jij uh, een tijdje in dienst geweest. Klopt. En daarna ben je uh, reservist geworden.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 Functie zou willen vervullen bij de landmacht. Dan ben ik niet in dienst. maar... Dat kan verschillend. Hè? JIVC, dat is onze burgertak van Defensie. Die ja, ja. ondersteunen ons op, eh, buitenlandse missie, noemen we om. Dan kan je netwerkbeheerder worden, software. Want het kan van alles zijn waar u eh, waar jouw aan ligt en dan kunnen wij daar aan functie ja, want Daarna vond ik het zo leuk, juist om uitgezonden om te gaan doen. <lacht> Onder andere. Dus, uh, maar heeft u een echt een specifieke achtergrond. Uh, mijn eerste, uh, mijn eerste uitzending in Afghanistan hadden wij uh, burgermedewerkers uh,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 Nou, ook als reservist. Ja. ja, zeker. Als reservist. Ook, ook als reservist. Ja. Maar er wordt gevraagd aan nu ja. Ja. Het is geen opdracht. Uh, ik zag ook nog een, een vrouw hier rondlopen in een militair uniform. Ja, is, uh... Die heeft hem. Uh... Ja, de luchtmachtcollega. Luchtmacht Onze ja. Elvira die is eten. Elvira, ja. Die gaan we straks nog even tackelen. Daar ja. gaan we daar ja, nog even mee praten. <laughs> ik wil jullie in ieder geval bedanken voor. Dankjewel jullie, uh... voor jullie tijd. Heel ja, veel succes. Denk. En uh, ja, er lopen zoveel vaders met uh, zonen rond hier. Dat moet vast wel. Dochters mogen ook komen. Ja, oké. Okay. Maar er zijn vooral heel veel vaders met zonen hier, hè? Deze ja, loopt, deze. Loopt even, even, even een vraag. Met, met hoeveel materiaal... Wat staat hier allemaal van, uh, van uh, Defensie?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 En uh, inmiddels hebben we verbinding. met G Loogman. G ben je daar? Ja, ja daar ben ik. Ik, uh, ik sta hier uh, achter de uh, Red Bull truck. Ja. De grote poster van Max en van uh, Gasly. Het is uh, ja, het is hier hartstikke gezellig, jongens. Ik ga eens even wat mensen vragen wat ze van wat ze ervan vinden. Want uh, ja, het is natuurlijk voor ons uh, redelijk gesneden koekersandforters, maar voor mensen die hier niet vandaan komen is het. Uh... Mag ik u wat vragen? komt u van hem? Uh, aan de IJssel. Wat zegt u? Krimpen aan de IJssel. Krimpen aan heb Vind je het leuk? Ja. En wie heb je al gezien? Uh, heb je hem al gezien? Alleen in de auto nog maar. Hè. In de auto hè? Ging je hard? Ja. En wat heb je een mooie petje, lijkt Max Verstappen wel. Ja. ja zijn jullie met de familie? Nou nee, ja, met zijn zus inderdaad. Uh, dus uh, wel familie, maar geen gezin. Maar ja, ja, wel, uh, heb ik dan je zin?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 bij ons uh, is uh, aangeschoven de twee heren van de Pvv dat is uh, Marco Deen en Ronald Ronald van Tichelen. Ja. van Tichelen. sorry ik was je achternaam even ja, geef... ja Ronald is uh... raad heeft er ook problemen ja nou. is dat zo Tichelaar uh, reed ik af en toe maar ja er komen allerlei uh, verschillende namen voorbij ja bij. na verloop van een aantal jaren wennen ze er nou, wel maar, aan maakt niks uit ze hebben het gewoon geblokt in hun hoofd van uh... <laughs> ja dat kan soms gebeuren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 Top? En Ronald ook, denk ik. Uh, nou ja, het is nog het ouderwetse achtcilindergeluid. Het is nog ietsje meer dan waar ze nu mee rondrijden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 met de zogenaamde tienbaksdubbeldekker dubbeldekker... heb je zoveel duizend man per keer. Dat is allemaal gewoon te doen. Dat is helemaal geen probleem. Maar wat je op sociale media voorbij ziet komen... mensen die hadden graag gezien dat het in Assen was geworden. Dus die zitten nu allemaal te, te roepen... dat het in Zandvoort een, uh, een chaos gaat worden. Ja, alles leuk en aardig, maar... Ze zitten daar in zakken, Assen. Ja. Uh, nou oh, hoop ja, je ja hoop kijk, uh, Assen was hoofdzakelijk niet in beeld... vanwege de nabijheid van de luchthaven. Wij zitten vlakbij Schiphol... Ja.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 en die de winnaar waren. Ja. Dat is natuurlijk allemaal bewaard gebleven. Ja. Ik, ik mocht erbij zijn in de jaren tachtig. Ik heb je ook nog blikjes verkocht? Uh. Nee, ik heb geen blikjes verkocht. Maar ik kreeg wel steeds een vrijkaartje. met een knipje bij No Restrictions. Vanwege de juiste connecties toen. Ah, ja. Dat is nu onmogelijk, maar uh, toen kon dat nog. Ja, ja, ja, ja. Ik ging altijd naar het uh, diro hiel daar. En dan daarachter was een gat in het hek En dan ging ik daar naar binnen toe. En dan liep ja. ik buiten. buitenom. En dan was ik bijna in de pits. En dan kwam er iemand uh, en hield me dan tegen. Ja, ja, ja die word je in een vroege stadium tegengehouden hoor. En, uh, ja, nu wel, maar dat was ja. toen in die tijd uh, ja. iets anders. Maar goed, hoe staat het met de PVV? Uh, Ervoor. Nou, eh... Uh, nee.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 Gaat, ja, daar blijven we nog mee zitten. En ik wil best uh, hetzelfde betalen voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, brandstoffen als in andere landen om ons heen. Want dat is het dat ja. bijvoorbeeld een stuk goedkoper. En dat, dat zie je niet. nee moet alles moet gelijk worden. Maar ja. Betaalt... ja, behalve als het niet uitkomt, zoals de PPM. Ja. Ja, Zonder ja. verbruiksbelasting, die was niet toegestaan als Europese wetgeving. Toen hebben ze het een ander naamje gegeven, maar het blijft gewoon bestaan. Ja. Dus uh, ja, Europese eenwording.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 enthousiast over uh, ja, het, het Europees parlement zoals nu is. Nee. Dan koop je gewoon straks een telefoon zonder oplader. Want je hebt nog een oplader van je voorzakelefoon. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja. Dat scheelt ook weer een heleboel productie. En productie ja. is CO2. dus. Nou, ook zo, zo, je moet het inderdaad uh, verder uh, kijken. Ja, ja want maar, ja, die wegwerpmaatschappij. Daar kom uh, ik ook wekelijks bij in aanraking. Sinds CEO gekocht. Drie jaar geleden. Nog niet eens Nou, iets langer dan drie jaar geleden. Okay. Ja, die is nou kapot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 Wat nu gemaakt wordt, er zit een chip in waarvan bekend is dat hij na 13 jaar de geest geeft. Ja. En daar is bewust voor gekozen. Bewust. Ja, maar dat geldt ook het voor de wasmachines was. van exact. rond de 8000 euro. Ja, niet, uh, als je vroeger een wasmachine kocht. Maar, maar je weet kocht, dus als je dan... dat ding koopt, over 13 jaar is die stuk. Ja, klaar. Nou ja, daar hoef je niet per se blij van te worden. <laughs> ja, dat is gewoon heel jammer. En dat, is, uh, dat zou je ze dus moeten regelen in... in groot verband, hè, ja. dat dat allemaal wat langer meegaat. Dat denken wij ook. Ja. Maar da da da da daar is natuurlijk weer zijn. te veel geld ja, mee gemoeid, want daar gaat van. het natuurlijk om. Het gaat om het verdienen van geld. Het gaat altijd om geld. Ja.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 totaal niets uithaalt. En daar zijn wij ook, zoals u weet, wel op tegen. Over geld gesproken? ik wilde zeggen dat men dan zegt... CO2 is een giftig gas. Dat is gewoon echt bullshit. van En dan zitten we allemaal gif uit te ademen hier met z'n allen. CO2 is Het planten in het... weinig CO2 geen leven op deze planeet. Zo eenvoudig is het. Dus daar wordt wel een beetje...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 Je... Ja, er is helemaal niks mis met CO2. Nee. Nee. Er zit historisch gezien Daarom... op de geologische tijdschaal bijzonder weinig CO2 in de atmosfeer. En vanwege het CO2 tekort, wat doen de mensen in de bouwen, Die spuiten CO2 bij om het tekort aan te vullen. Dus waarom zou je dat willen verminderen? Nee. En bovendien kan de mensheid het helemaal niet, want meer dan 95% van de CO2 productie is de natuur.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 Te zetten met solarvelden. Ja, ik begrijp het niet. De, de groene partijen hoor je daarover. We moeten uh, dat soort uh, velden gaan plaatsen. Maar dan denk ik, hoe krom is dat? He, als maar je dan daarvoor dan, groen dan laat dan verdwijnen, dan... bomen worden gekapt voor windmolens. Ja. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik vind het echt ongelooflijk. Maar er worden dan bijvoorbeeld uh, geen gelden gestoken in het ontwikkelen van waterstofmotor. Bijvoorbeeld, andere optie, wat, wat mogelijk iets zou kunnen opleveren. Weet je, ga daar eens naar kijken. In plaats van de miljarden verslinden. Ja, de maar dat waterstof wat gebeurt. Dat, de waterstof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 Ja, oh, makkelijk, maar, maar... maar we hebben geen <coughs> tijd meer. Het nee. is bijna uh, 12 uur aan het worden. Oh, we, we gaan, gaan zo na meteen dit, uh, iemand horen. Ja. Na dit uur gaan we nog een uur door, heb ik begrepen. Um... We danken jullie in ieder geval voor jullie uh, komst. En ik zou zeggen, nog een hele plezierige dag hier. Graag gedaan. Ja, het was uh, geen wereldreis voor mij hoor. Uh, Zonder uh, <laughs> nee. circuit. We gaan nog even genieten in het reuzenrad. Ja, echt waar. Ja, je gaat erin tuurlijk. Dat is wel prachtig. Oh, nou, dan ga ik mee. Ja, en uh, ik heb ook genieten van uh, de disco, de drive-in disco buiten van Jimbo. Ja. Want die staat hier naast het gebouw. En die hoort ja. u als het goed is, uh, <laughs> ook op de radio een beetje. Een beetje meedrukken. Ja, maar we gaan zelf uh, een eigen liedje uh, draaien. En dat is van Toto. En, het is Afrika...